Benoem het inspiratie, adem van de geest, inspiratie. Goedenavond, luisteraars, en welkom bij alweer de veertiende aflevering van Inspiratieradio. Ik ben Christel van Wingerden. En ik ben Richard Buitenek. Inspiratieradio is het programma voor persoonlijke ontwikkeling. In dit programma hebben we het vandaag over een van de trendy therapieën en methodes van nu, en dat is mindfulness. Hiervoor hebben wij vandaag in de uitzending tevens ook een goede vriendin van mij, René Koken. En Marianne Kruisweek uit Amstelveen. Heen. Welkom in onze uitzending. Dankjewel. Vandaag uh, gaan we naar het volgende nummer en daar beginnen we mee. En uh, dat is een, uh, een nummer van een jonge Engelse zangeres waar we nog veel van zullen horen. 14 dagen terug voor het eerst op de autoradio gehoord. Ik ben gestopt om de naam van de zangeres en de titel van de song op te schrijven. En wat denk je? S'avonds in de marathon uitzending bij Paul de Leeuw te gast. En dit wordt absoluut haar tweede hit. make you feel my love. To make you feel my love. Ja, en dit was niemand minder dan Adele met To Make You Feel My Love. René en Marianne, welkom bij ons in de uitzending nogmaals. Uh, jullie gaan ons alles vertellen over mindfulness, ook wel aandachtstraining genoemd. René, vertel jij nou eens wat mindfulness precies is... en hoe zijn jullie op het idee gekomen om hier een cursus in te gaan geven? Ja, nou, mindfulness, dat is eigenlijk een uh, manier van leven... waarbij je opener en bewuster in het leven leert te staan. Mm -hmm. En dat komt uit het Engels, to be mindful. Dat betekent met je volle aandacht in het hier en nu zijn. Okay. En je ervaringen doelbewust richten op dit moment... Dus zonder, en zonder een oordeel daarover te hebben. Dat is eigenlijk wel heel erg belangrijk... Uh, Maarton is dus eigenlijk het makkelijkste te, te begrijpen mm -hmm. vanuit zijn tegenpol. Want hoe vaak merk je niet dat je op de automatische piloot leeft. Ja. Bijvoorbeeld je bent aan het autorijden. Ja. En je denkt even later, hé, hey, ik ben een heel stuk verder. En dat hele stuk ben je niet bewust geweest. Je bent niet bij het autorijden, Nee, zeg maar. je bent er niet echt nee. bij. En opeens zie je van, oh, ik ben al hier. Ja. Hoe is dat mogelijk? Ja. En bijvoorbeeld ook met eten. Hè? Je hebt een lekkere maaltijd. Maar ondertussen ben je met je gedachten overal... Behalve ja. bij het eten bij het zelf. Eten koken. Ja. ja. En dus we draaien heel erg veel op de routine ja. en onze geest blijft heel erg bezig met dingen uit het verleden mm -hmm. of juist in de toekomst. Ja, kort en krachtig samengevat: wat is mindfulness? Dus het leven in het nu eigenlijk. Ja, leven in het nu. Mm. Ik heb in een klooster wel eens, uh, in een boeddhistisch klooster wel eens uh, een negendaagse workshop gedaan mm -hmm. en daar moesten we ook uh, café doen. En dat koffie moest toen heel bewust doen. Ja. He, dus, uh, en hoe lang je er dan over deed, dat maakte er dan eigenlijk niet zoveel uit. Uh -huh. Is dat een beetje wat jullie bedoelen met uh, dat mindfulness? Dat is een heel goed voorbeeld inderdaad. Ja. Want ook uh, inderdaad routinematige klusjes die je bijvoorbeeld thuis te doen hebt... van de afwasmachine uitruimen of uh, je keuken schoonmaken... je iets in de badkamer doen, dat doe je eigenlijk allemaal vrij onbewust. Maar ook al tanden poetsen. Het zijn, het zijn eigenlijk hele dagelijkse routinematige klusjes die we gewoon zonder aandacht doen... En, en, en mindfulness leert je om daar veel meer bij te zijn. Om daarbij te blijven. En je, je kent het waarschijnlijk allemaal wel... dat je, dat je wel volledig aanwezig bent. Bijvoorbeeld, nou, dat zal jij wel weten, Christel... met de geboorte ja. van je kind. Dan ben je helemaal gefocust op dit moment. Ja. Dat kind gaat geboren worden. Ja, en, en dan je denk je eigenlijk aan meer. niets anders. Alleen of, dat. Of, ja. ja. Of bijvoorbeeld de ondergaande zon bekijken. Dan mm -hmm. kan je daar ook helemaal bij zijn. Ja. Maar ja, de alledaagse routineachtige dingen die we hebben... Die doen we vaak zonder aandacht. Mm -hmm. En dat is zonde, want je bent niet in dit moment. Hoe komt dat nou, denk je, dat uh, zulke belangrijke gebeurtenissen... uiteraard een geboorte van een kind, maar ook een zonsondergang. Hè, ook een prachtig moment op een dag. Hoe komt het dan dat we daar wel onze aandacht bij hebben? En uh, niet bijvoorbeeld bij uh, een rit van uh, A naar B, ik noem maar wat. Marianne? Ik denk dat het heel veel te maken heeft met de intentie van de gebeurtenis. Mm -hmm. uh, ik denk, als je gaat... De geboorte van een kind... is natuurlijk zoiets intensiefs. Ja. Hè? Ik bedoel, dat, dat is zo veelomvattend. Uh, of bijvoorbeeld het zien van een regenboog. Ja. Dat is al, al zo... Waanzinnige ervaring. Ja, dat is waanzinnig. Maar ik denk, ik wil nog wel iets toevoegen aan... Uh, wat, wat, wat mindfulness nou precies is... Mm -hmm. um, dat is ook het, het aandachtig leren luisteren naar elkaar. Mm -hmm. Heel vaak als we uh, in gesprek zijn samen... Uh, dan, dan gebeurt het heel vaak dat je gedachten dus weergaan naar de boodschappen. Of weergaan uh, naar iets wat jij zelf hebt meegemaakt. Mm -hmm. uh, reflecterend op het gesprek wat wij dan samen zouden hebben. Mm -hmm. En dat is gewoon heel erg jammer. Want dan ben je niet aanwezig bij de ander. Nee. Weet je? Als je in aandacht kan luisteren naar iemand... Dan, dan, ...dan ervaar je dat moment zoveel intensiever. Ja, dan kun je ook de energie laten stromen En, en ja. dan heb je veel meer ja, aan het ja. gesprek en aan elkaar eigenlijk. Klopt. Ja. Ze zeggen wel eens dat uh, elk moment wat niet geleefd is in het hier en nu... ...is niet geleefd. Klopt. Delen jullie de mening? Ja, absoluut. Ja. Mooi is dat, hè? Zeker. En als je dan afvraagt hoeveel momenten je eigenlijk op een dag... ...bewust in het hier en nu leeft... Ja. ...nou, wij zijn er al wat getraind op... ...maar dan nog valt het me op dat ik heel veel momenten toch uh, loslaat... Ja. Ja. En inderdaad, eigenlijk heb je die momenten niet geleefd. Je hebt aan de toekomst gedacht. Nou, bestaat hij ja. wel. Hè? Dat weet je niet zeker. Is het verleden. Heel erg uh, jammer eigenlijk. Hè? Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat door wat training die jullie geven... dat dat enorm stuk verbetert. Ja, dat is ook de reden dat we die training hebben opgezet. Want Marjan en, en ik hebben allebei een praktijk in uh, van, um, van coaching en uh, counseling. En uh, daarin uh, komen we dagelijks tegen dat cliënten... Ook niet in het hier en nu leven. En dan kan je met counseling en coaching daar best wel heel veel in bereiken. Ja. Je kunt mensen bewuster maken daarvan. Mm -hmm. Maar het vergt ook oefening. En, en de training die we geven, die is dan erop gericht om zoveel mogelijk in acht weken tijd mm -hmm. uh, te oefenen daarmee. Ja. Eh, mensen krijgen ook oefeningen mee naar huis. en, en met, met een cd en met mm -hmm. een boek. en ja, het, is, het is niet iets wat je zomaar in een dagje jezelf hebt aangeleerd. Het dat, dat vergt gewoon enige oefening. Look at me, you may think you see who I really am, but you'll never know me every day, it's as if I play a part. Now I see, if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my Dames, even een korte voorstellen, wie, uh, wie zijn jullie René, wie, uh, wie ben jij? Nou ik ben dus René Koken, ja. uh, ik woon in Afstelveen, ik uh, ben getrouwd, ik heb twee kinderen, uh, ik heb een praktijk in uh, psychosociale counseling en coaching en ik geef dus nu ook de mindfulness trainingen. Oké, okay, dankjewel. En Marianne? Uh, mijn naam is Marianne Kruiswijk, uh, ik ben ook getrouwd, ik heb twee zonen, uh, ik heb ook een eigen praktijk. En doen doe net als René uh, de, dezelfde training, de mindfulness training. Uh, daarnaast heb ik een aantal opleidingen gedaan, waaronder uh, uh, rouwverwerking. Uh, te, ook ten aanzien van suïcide en een psychosociale opleiding, de SPSO in Utrecht. Oké. Okay. Jullie kennen elkaar, hè? want jullie ja. zitten hier samen ja. en jullie geven ook samen trainingen. Hoe uh, zijn jullie zo ertoe gekomen om samen te werken? Um, Marian is de, de zus van mijn schoonzus. Ah. En wij kennen elkaar dus al ja, van verjaardagen en dergelijke. En toen ja, raakten wij in gesprek op een dag, op een verjaardag. En uh, Marian wilde psychologie gaan studeren en ik eigenlijk ook. En dat zijn we ook allebei gaan doen, maar dat vonden we niet praktijkgericht genoeg. En toen zijn we samen gaan beslissen om een andere opleiding te gaan volgen. En dat is de SPSO geworden. En die hebben we dus samen in vier jaar tijd uh, afgerond. Ik herken de, de overweging. Ik heb ook geen psychologie gestudeerd aan de universiteit. Om dezelfde reden als jullie. Ja. ja. Nou, we gaan even naar, verder naar mindfulness. Uh, jullie geven trainingen. Waar doen jullie dat? Die worden gegeven in Uithoren op dit moment. Op uh, donderdagavond start de eerste training. Op 8 januari 2009. Mm -hmm. De eerste training die nu komt? Ja, die gaat beginnen. Ja. ja. Is het ook jullie eerste training die jullie geven? Ja, dat is onze eerste training die we geven. Oké, okay, spannend. Ja, heel spannend. Ja. Ja. En jullie hebben ja, ook een wedstrijd. een uitdaging. ja. Je hebt ook een website, ja, we he? maar een website. kun je die even noemen voor de luisteraars? Ja, dat is leveninhetnu.com. Mooi. En luisteraars Leven in het Nu, dat schrijf je aan elkaar. Dus uh, Leven in het Nu. Um, via deze website kunnen ze zich ook aanmelden bij, uh, ja. bij ja. jullie. Nou, uit dat ligt niet heel ver van Zandvoort. Ik weet niet hoeveel nee. kilometer, maar ik denk 40 of zo. half uur rijden. Half uur rijden, ja. Oké. Okay. Ja, overigens op onze eigen website uh, www.inspiratieradio.nl staan ook de gegevens uh, van uh, René en Marianne gemeld. Ze dus, geven jullie ook persoonlijke begeleiding in, in mindfulness? Uh, zijn er ook mogelijkheden voor personal training? Uh, ja, dat training? doen we ook. Ja. Moeten mensen zich daar kunnen mensen gewoon een. Uh, kunnen mensen zich aanvraag of aanmelden, voor aanmelden of als er, um... Bepaalde situaties zijn tijdens de mindfulness training, kunnen we ze ook altijd begeleiden daarin? Yeah. Uh, als er aan een aantal aspecten bovenkomen, dat de cliënt zegt: van Nou, hier wil ik gewoon iets verder mee, ja. ik wil iets meer, mm -hmm. is dat geen enkel probleem? Dat is ook mogelijk. Ja, ja. Dat is een beetje een beetje een beetje een En wat voor type beetje uh, ben je. Uh, ik ben een uh, individuele counselor. Mm -hmm. en ik, oh, counselor. Uh, ja, counselor ben ik. En um, um, ik begeleid mensen die bijvoorbeeld met een burn-out kampen... of uh, relatieproblemen hebben. Ja, het is individuele counseling op vele gebieden. Kan je heel even uitleggen wat counseling is? Want therapie, dat kennen mensen wel. Nou, coaching, dat lukt mensen ook nog wel. Counseling, counseling zit er ergens tussenin. Ja, counseling zit er gewoon ergens tussenin. Het, het zweeft een beetje tussen therapie en coaching... Um, het, gaat ook, het gaat ook de diepte in. Um, ja, ik, ik denk eigenlijk heel vaak dat het niet zo heel erg veel verschilt van uh, het therapeut zijn. Hmm. Zou je daar kunnen omschrijven als coachend trainen? Of? Mm, ja, trainer is weer. Mm -hmm. dat, is, dat is het ook niet. Ook erg. niet, nee. nee. En waarom noemen ze het dan counseling? Ja, dat, is, dat is overgekomen therapie? uit Amerika eigenlijk. eigenlijk. Ah, okay. mm -hmm. Counselor. Ja counselor uh, wordt heel veel gebruikt, hè? In, hmm. ja. Zou het kunnen zijn in Nederland dat als je een HBO-opleiding hebt dat je een counselor bent. En als je een academische opleiding hebt, dat je dan therapeut bent. Zou dat zo kunnen omschrijven? Dat kan ja, kan. ja, kan. Wat is jullie uh, doelgroep van die mindfulness uh, training? Uh, de doelgroep is eigenlijk iedereen. Iedereen waarvan, waarvan wij vinden. Uh, ja. Dat zou heel goed zijn voor die persoon om een mindfulness training te gaan doen. Die is natuurlijk van harte welkom. Maar we willen in de toekomst onze doelgroep gaan richten op uh, scholen, leerkrachten. Mooi. Die hebben zo'n vaak zo'n enorm vol gestrest leven, mm -hmm. schoolleven. Um, dat we denken dat die mensen of die leerkrachten en leraressen juist... Um, ja, dat stukje nodig hebben om het veel bewuster te doen. Om veel minder stressvol te leven. Veel meer, minder stressvol de lessen te geven. Waardoor dat ook weer ja. wordt overgebracht op onze kinderen. Precies. De, Precies. de, ja. Ja. de okay. zuilen van onze maatschappij. Ja. Die leraren, leerkrachten. Ja. We gaan even door naar het volgende nummer. Een zeer eigen tijdse uitvoering in het Frans-Nederlands van het nummer Laat Me van Ramses Shaffi, jullie allemaal wel bekend denk ik. Lisbeth Lis mag hierop natuurlijk ook niet ontbreken. Zij zingt in het Frans en natuurlijk komt de meester zelf ook aan het bot. En dat is Ramses. Het is een sp zeer speciale opleiding, op opname van het Frans-Belgische band Alder Liefste. Uh.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 ik zou ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar.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 Ik heb het altijd zo gedaan. Om te laten. leven in het nu. Nou, we hebben het er zojuist al een aantal keren over gehad. Je hoort het steeds vaker. Eh, onder andere ook naar voornamelijk uh, naar het boek van Eckertolle, wat uitgekomen is over het leven in het nu. Uh, René, jij wilde graag meer over vertellen, hè? nog over het leven in het nu. Ja, um... Weet je, mensen worden steeds gehaaster. Het leven is een en al haast. Ja. En, en het is ook heel gecompliceerd geworden. En Zeker. Vroeger was er de kerk waar de mensen heen konden gaan... om te reflecteren. Mm -hmm. Maar ook om mensen zichzelf te laten ontmoeten. En daarbij ook de medemensen te ontmoeten. Ja. En, en, en ook een stukje van in zichzelf gekeerd... even ergens in zichzelf gekeerd kunnen zijn... Mm -hmm. En, en daar is mindfulness ook wel een goede vervanging voor. Ja, ik zal niet zeggen dat mindfulness de kerk vervangt. Dat gaat natuurlijk veel te ver. Maar er is wel behoefte aan een nieuwe invulling daarvan. Ja, ja. En, en mindfulness kan daar een heel mooi onderdeel van zijn. En um, mensen hebben behoefte aan rust creëren in het hoofd. Ja. En, want, want gedachten stoppen nooit. Hè. Die nee. gaan altijd maar door. En mindfulness kan ervoor zorgen dat je, dat je leert... om je gedachten op een andere manier te zien... Klinkt eigenlijk ook als meditatie. Ja. ja, daar heeft het ook voor een heel groot deel mee te maken. De ja. oefeningen die, uh, die zijn over het algemeen ook veel meditatie- en yoga oefeningen. Oké. Okay. Ja. En wat is uh, daarvan meditatie en wat is daarvan uh, yoga? Want ja, ja, er zit nog een uh, verschil in. Um, kun je daar iets over zeggen? Um, het verschil tussen yoga nee, en meditatie dus de what, mindfulness. Misschien moet ik vragen van hoeveel... Procent is het, zeg maar echt meditatiegericht en hoeveel procent is het echt yoga-gericht? Um, dat kan ik niet precies in procenten uitdrukken. Mm. Uh, wat wij doen, is uh, een aantal staande bewegingsoefeningen, yoga-oefeningen. Liggende bewegingsoefeningen, yoga. Uh, die zijn niet echt diepgaand. En wat we ook veel doen, uh, dat is het, het, het, eigenlijk het lichaam verkennen. Dus dat betekent eigenlijk dat je zowel... Uh, het lichaam verkent zowel binnen als buiten. En dat doe je dus door middel van een bodyscan. Hmm. En dat stopt het denken al. Omdat je dan eigenlijk... Um, je, je, je gaat je lichaam af. Je begint bijvoorbeeld bij je tenen. Je gaat naar je benen, naar je buik, naar je, naar je borst, naar je hoofd. En dat, dat is al een soort meditatie. He, mm -hmm. Voor de beginnende mindvoeler. Voeler? Mindvoeler. Mindfulness. ja. Dus. ja, mindful ja. ja je, je verlegt eigenlijk je aandacht. Ja. En, en... Je verlegt je aandacht. Je laat het eigenlijk gewoon... Je gaat voelen. Je gaat mm -hmm. je lichaam voelen. Je gaat voelen waar je, waar je grenzen liggen. Ja. En daarbij ga je ook de dingen bekijken... Met, met dezelfde ogen, maar je gaat er anders naar kijken. Ja. Dat en, is ook hetgene wat je doet. En wat jullie net ook al aangaven ook zonder oordeel. Hè? Ja. Want mm -hmm. dat is toch, uh, en dat merk ik ook bij mijzelf. Uh, ik ben <coughs> me daar ook heel erg van bewust van het oordelen. En ik uh, merk ook dat wanneer ik niet oordeel, ik me daar heerlijk bij voel. Mm -hmm. En als ik dan weer aan het oordelen ga, dan denk ik oh. Hey, daar heb je weer dat oordeel. Daar heb je het weer. Daar ja. heb je het weer. Dus ja. ik ben me daar ook van bewust. Is het zo dat mensen zich daar dan van bewust worden... en daar dan zeg maar uh, ja, in verder kunnen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dat is, het is natuurlijk ook niet gemakkelijk. Hè, oordelen loslaten. Want we nee. doen dat al van jongs af aan. Als kind uh, wordt het bij wijze van spreken met de pappenlepel ingegoten. Want mm -hmm. je ouders doen het. Dus je gaat dat zelf ook doen. Ja. En het is echt iets voor de westerse mensen. Hè. Het oordeel ja. zit helemaal in ons. Oké. Okay. Ja, het biedt ook, oordelen biedt een bepaalde vorm van zekerheid. Hè? Want als je ergens een oordeel over hebt, ja. dan heb je weer een klein stukje zekerheid. Is maar het is, het is okay. geen echte zekerheid. Het is zekerheid gebaseerd op angst. Dus het zou toch mooier zijn als we dat oordelen wat meer los kunnen laten. Is dat ook een spiegel? Hoe bedoel je? Als iemand oordeelt dat dat een, een spiegel is naar die persoon zelf? Dat, dat je... kan. Dat kan. Hm. Ja. ja, dat kan. Vaak ja. wel natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Het is ook een stuk projectie, denk ik. Dus je veroordeelt de ander. Dus dan hoef je het niet bij jezelf te zeggen? Precies. Ja, precies. Ja. Dus mm -hmm. ja. ja. Stel nou, je bent helemaal uh, volwaardig mindful. Hoe, hoe ziet dat er dan uit? Bestaat <laughs> dat? Uh, zijn jullie al zover? Zijn er <laughs> mensen in de wereld die zover zijn? Nou, dat hoop ik. Ik hoop dat de mensen zover zijn in de wereld. Ik kan niet zeggen dat ik volledig mindful ben. Ik doe heel erg mijn best. En ik, uh, en ik hoef er eigenlijk niet eens mijn best voor te doen. Laat ik, laat ik dat voorop stellen. Er zijn zoveel momenten op een dag dat ik bewust um, bewuste dingen doe. Ik kan me bijvoorbeeld nu nog herinneren hoe ik vanmorgen mijn kopje soep had met mijn sneetje brood. En ik weet nog hoe het proefde. Mm. En um, dat heb ik niet zittend gedaan. Dat heb ik even staande gedaan. Want je kan ook heel mindful staan. Want ik had niet veel tijd. Uh, ik, heb, ik weet nog hoe ik vanmorgen mijn tanden gepoetst heb. Ik weet ook nog hoe ik mezelf afgedroogd heb. En dat zijn, dat zijn allemaal momenten... Die je echt bewust die ik hebt. bewust gedaan hebt. Ja. Maar dat betekende ook dat ik nergens was met mijn gedachten. Alleen bij mijn kopje soep. Bij mijn tanden poetsen. Bij mezelf afdrogen. Mm -hmm. Ja. Wij gaan alweer naar het uh, volgende nummer. Even wat informatie over dit nummer. Het volgende nummer wordt om een sfeer te benoemen. Een eenzaam, verdrietig kerstgevoel genoemd in de film You've Got Mail. Van Joni Mitchell met The River.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 Skeet away on I wish I had a river so long I would teach my feet to fly Oh, I wish I had a river I could skate away Cutting down trees They're putting up reindeer Singing songs of joy and peace I wish I had a real Nou oh ja, uh, je geeft training in mindfulness. Kun jij eens aangeven wat het jou heeft gebracht, deze hele richting? Uh, dat wil ik wel proberen voor je. Uh, het heeft mij gebracht dat ik veel minder stress ervaar. Mm -hmm. Veel minder onrust ervaar. Uh, eigenlijk de dingen die ik in het dagelijks leven doe, veel geconcentreerder kan doen. Het is niet, ik, ik hoop niet meer van het ene in het andere. Ik doe gewoon mijn ding. Mm. En uh, ik doe zeker niet minder op een dag. Maar alles veel bewuster. En uh, wat ik net al aangaf... is dat ik gewoon heel veel dingen op een dag bewust doe. Maar daar ook gewoon bij stilstaan. En ik uh, ben ook veel meer in staat... om op een diepere manier naar mensen te luisteren. Met veel meer aandacht. En, um, ja... Ik... Van, een, van een, een meditatie op een dag. Wat ik wel doe. Ik mediteer elke dag. Mm -hmm. ja, is dat is een onderdeel van, uh, van het Mindful? Uh, ja, dat is een heerlijk les, onderdeel. Van van, uh... oh, Oké, okay. het mediteren hoort er echt bij. Ja. Ja. Dus dat is wel iets wat erbij hoort. Toen ik een tijdje veel mediteerde. Uh, toen sliep ik ook heel uh, goed. Toen had ik ook ja? genoeg aan, aan zes uur slaap. Ja. Hebben jullie dat ook? Ja, ja? ja dat herken ik wel. Ik, heb ook, uh, ja. ik kan ook met veel minder slaap toe. Mm -hmm. ja. Maar ik ja. Uh, veel meer innerlijke rust ervaar. Ja. ja. En um, het, ge het geeft energie. Ja, en, je slaapt ook veel dieper, hè? Veel dieper. Ja. ja. Waar komt dat nou precies door uh, dat je maar zes uur slaap nodig hebt als je mediteert? Want dat is een bekend gegeven in meditatie. Maar hoe wordt dat precies, komt dat door de extra energie die je dus krijgt van de meditatie? <tosses> ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je door te mediteren um, meer uit je hoofd leeft. Mm -hmm. Dus de maalstroom van de gedachten stopt echt. En dat, en dat zet zich door in de slaap. Dus je kunt veel meer ontspannen slapen. Mm -hmm. Ja, en daar dus, wil ik nog wel iets aan toevoegen. Het is, als je dagelijks um, een half uur... Nou, ik zeg hooguit een half uur. Je hoeft mm. niet echt veel langer te mediteren, denk ik. Dan verandert er ook wezenlijk iets in het brein. Ja, ja dat, en dat is dat, wetenschappelijk bewezen. Dat is, ja. Ja. Ja. En dat is alleen maar heel positief. Ik bedoel, want dat, dat creëert ook de rust... En het veel minder stressvolle gevoel wat mensen vaak hebben. Denk bijvoorbeeld aan de komende kerst die we gaan krijgen. Mm -hmm. um, dat wordt, wordt weer één groot gestresst. Mm -hmm. Van boodschappen, tafeldekken, eten. Ik bedoel, bedenk het maar. Mm -hmm. <laughs> en ik heb echt het gevoel van, dat kan ik lekker mindful, ga ik de kerst in. Ja. En niet dat mijn kerstdagen rustig zijn hoor. Nee. Maar wel gewoon ja, rust. Ja. En toch vol. Gewoon, mindful. Je hebt er druk, maar een je hebt rust in je, je hoofd. Kerst. Ja, je voelt innerlijke rust, ondanks dat je druk hebt. Ja, en dat ja. is wel fijn. Ja. ja, dat is mooi. Ik zit al een tijdje aan deze vraag te denken. Ga het toch maar stellen. Want heel veel dingen die wij uh, nu vertellen, die herken ik ook gewoon uit het mediteren. Dus ik ga toch de vraag nu maar stellen, wat is eigenlijk het verschil met mediteren? Je bedoelt mindfulness en mediteren? Ja. Ja. Eigenlijk is er geen verschil. Meditatie is een onderdeel van mindfulness. Oké, okay. dus het is meer dan mediteren. Het is meer dan mediteren. Want we doen, eigenlijk ook, uh, we doen natuurlijk ook de yoga oefeningen. En we werken ook met uh, oplossingsgerichte psychologie. Dus het is eigenlijk oplossingsgerichte psychologie in combinatie. Het is westerse psychologie. Gecombineerd met oosterse wijsheden. Uh, aan psychologie denk ik dan toch weer aan een soort counseling en therapie? Ja, dan moet je denken aan uh, counseling. Bijvoorbeeld in de eerste sessie... Um, gaan we het hebben over uh, het ABC-model. Dat, zeg maar, dat komt uit de, uit de NLP. Um, dat is een vorm van therapie. En um, Dat is eigenlijk dat, dat je een situatie hebt. Mensen komen in een bepaalde situatie terecht. Maar ze zouden eigenlijk in een andere situatie terecht willen, uh, zouden ze willen zitten. Mm -hmm. En het gat wat daartussen zit... dat is de bril waarmee je naar dingen kijkt. Mm -hmm. En daar, daar gaan we bijvoorbeeld de eerste sessie mee aan de slag met mensen... Om en, mensen met, met een andere bril naar dingen te laten kijken. Oké, okay, je kunt ze waarschijnlijk niet individueel be, be, begeleiden. Maar nee. er zit een stuk zeg maar basiskennis van de psychologie in. Ja. Hoe dingen werken. Ja, en dat herkennen precies. mensen dan bij zichzelf. Misschien ja. zitten er nog wat oefeningen in of zo. Ja. Dat ze met zichzelf kunnen ja, doen. Ja, klopt. En dan krijgen ze een bepaald, uh, bepaald idee hoe dat, hoe dat werkt. Klopt, ja. We gaan naar het uh, volgende nummer. Van uh, Leila Diane met Oh my Mama. She gave me these feathered breaths We hebben nog even net tijdens de plaat uh, gesproken over uh, wat mindfulness nou precies is. En we zijn tot een soort samenvatting gekomen. Kun je ja. die melden? Ja, ja mindfulness uh, is eigenlijk het leren leven in het hier en nu. En zonder oordeel in het moment zijn. Het leren leven in het hier en nu. En zonder oordeel in het nu zijn, in het in moment het zijn, zijn. In dit moment zijn. Ja, Voelen nou, wat er is. Prachtig. Gewaar zijn wat er is. Ik snap hem ook, dus dan... Dat moet hij goed zijn. <laughs> uh, we gaan het hebben in dit uh, blokje over spiritualiteit. We gaan uh, elke uitzending altijd vragen aan de mensen... hoe ervaren ze nou spiritualiteit? Dus mijn vraag aan jullie is... hoe ervaren jullie spiritualiteit? Ik geef eerst het woord aan jou, René. Oké. Okay. Um, ja, voor mij is spiritualiteit een, een samenhang... in alles wat er gebeurt in mijn leven... Ja. En een samenhang. Um, ja, dus alles wat er gebeurt. Maar ook met alle mensen die ik ontmoet. Dus van, van alles wat me overkomt. En alle, alle mensen die ik ontmoet. Mm -hmm. Dat ik daar iets van kan leren. Dat mm -hmm. is voor mij spiritualiteit. Okay, en mooi. ik volg een, mijn levenspad. En iedereen die op mijn pad komt. En alles wat er op mijn pad komt. Is voor mij een leerschool. mooi Zo, zo zie ja. ik spiritualiteit. Heel bewust. Ja. ja mooi En jij Marjan? Uh, daar kan ik me wel een klein beetje bij aansluiten. Mm -hmm. um, daar wil ik nog wel aan toevoegen... dat, uh, dat ik spiritualiteit ook zie als uh, niet alleen maar... Uh, er komen natuurlijk altijd dingen op je pad... maar als, oh, zo ook verdriet, uh, liefde, pijn, alles. Mm -hmm. En om met die elementen ook om te gaan... op een uh, liefdevolle manier... Mm -hmm. Um, ja. Maar is dat niet eigenlijk ja, uh, dus, een dus, beetje het dagelijkse, het leven aan het, zich het leven, eigenlijk? Ja, precies, Want soms denk ik ook wel eens: wat is dan spiritualiteit? Ja. Hoe spiritualiteit ben, ben ik? Hoe hmm. spiritual? Geen idee. Nou, spirit, Alleen probeer ik spirit, het, leven, het woord spirit komt daarin voor. Ja, dus het, ik probeer ook het, het leven te leven van alle dag. Het leven ook met, met, met de geesteswereld. Hè? Ook dat? dat uh, ja. Ervaren ja. jullie dat ook bewust, zeg maar? Dus hebben jullie ook contact met, uh, met de, de andere Ik ben medium, maar ik kan wel heel veel dingen voelen. Hm. Ja. Helder voelend, zeg maar. Ja. Ja. Kunnen jullie nog eens even heel kort een samenvatting geven van... wat spiritualiteit is voor jullie? Even één regel, net zo mooi als jullie net over mindfulness hm. uh, vertelden. Want het is heel moeilijk nou, om nou, te pakken wat jullie precies... Uh... Ik, ik, ja, ik, voor mij is het... Uh, voor mij, als ik het dan in één, één kernzin zou moeten zeggen is het voor mij dat alles liefde is. Alles, alles is liefde. wat op mijn pad komt, is liefde. Ook al is het een nare gebeurtenis... ook al is het iets wat ik eigenlijk niet zou willen... Mm -hmm. dan kan ik het toch zien als een beleving die mij moest gebeuren. Want ik kan er iets, ik, ik moet er iets mee. Oké, okay, dankjewel. En um, Ja, alle dingen, in, alle dingen die mij ook overkomen... Um, of ik nou wil of niet... Daar moet ik iets van leren. Hmm. En, wil, en doe ik dat niet, ga ik in het verzet, dan, dan blokkeer ik mezelf. Hmm. Maar geef ik, geef, ik, geef ik aandacht aan het gevoel, geef ik aandacht aan de stroom. Ja, dat, dat is toch voor mij spiritualiteit. Gaan. Gaan met, met de flow. Hmm. Ja. Oké. Okay, nu een echte hier en nu vraag. Hmm. Uh, wat vinden jullie van 2012 en wat hebben jullie daarmee. Uh, van ideeën, jullie daarover? Nou, daar wil ik wel een antwoord op geven. Dat is, in, dat is nog zo ver weg, 2012. <lacht> en, um, Weet u nou, dat ik de Maya-kalender afloopt? Ik hoop afloopt. zo dat 2012... Een, uh, of dat we, als we naartoe gaan... een soort transformatie allemaal ondergaan. Allemaal zal wel heel moeilijk worden. Maar, um, ik, ik wil liever gewoon vandaag nu leven... heel bewust... En hopen dat uh, 2012 komt? Mm -hmm. En dan anders. Nou, 2012 komt sowieso. Niet te twijfelen. Nee, dat is waar. Maar René, hoe denk jij dat er, dat er veel gaat veranderen in 2012? Ik We denk hebben... dat de verandering al heel lang aan de gang is. Ja. He, je ziet, uh, je ziet al dat, dat heel veel mensen al bijvoorbeeld de Happiness gaan lezen, ja. uh, verdiepingscursussen doen. Uh, het bedrijfsleven is, is al heel veel bezig. Hè, Zou met... je kunnen zeggen dat mensen aan het transformeren zijn? Ik denk het wel. Ja, mm -hmm. Ik zie het er toch wel heel erg veel om me heen: mm -hmm. dat mensen aan het transformeren zijn. En ja, weet je, de, de superconsumptiemaatschappij waarin we zo lang geleefd hebben, die, ja, die, daar moet een keer een eind aan komen. En ik denk dat we wel op weg zijn daar naartoe. Ja, mooi. Heel mooi uh, slotzin, uh, René. We gaan naar het uh, volgende nummer van James Blunt: Goodbye, my lover.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 I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer.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 Goed, dan gaan we nu weer naar de agenda van uh, de komende weken. Op maandag 15 december is er in Villa Terrapanoche, hier in Zandvoort, een lezing uh, plus een mini-workshop van Marcel Zwart over de tarot. De Voyager Tarot is een redelijk nieuw tarotspel ontwikkeld door James Wendless... Uh, ontwikkeld om op een intuïtieve manier de geheimen van je onderbewuste zijn te openbaren en om spirituele inspiratie op te doen. Marsha Zwart heeft zelf de Nederlandse handleiding geschreven die bij de kaarten hoort. <tus> Dan is er weer een Ananda-lezing waar uh, onze vertrouwde technicus bij betrokken is. En uh, dit keer gaat het over esoterie. Engelen, de geboorte en de betekenis van het kerstfeest door Hans Stolp. De lezing is op 17 december in de Groenmarktkerk in Haarlem en begint om 8 uur. Hans Stolp studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dan in Haarlem wordt op 28 december een workshop de Vijf Ritmes gegeven. Het begint om 7 uur en duurt ongeveer tot 10 uur. De zaal gaat om half 7 open... En de workshop wordt gehouden in het station van Haarlem, peron 3A, Swing Station Buddha Dance. Dan dinsdag 30 december is het Want to Be eindjaarsfeest in het uh, Rozenstok Hussiehuis. Wel ja, wat een prachtig woord heb je weer uitgezocht Herman, <laughs> in Haarlem. Er zijn een aantal favoriete onderdelen opgenomen zoals satsang, lijfmuziek, ritueel, smullen en swingen. Graag nodigen ze je uit om op dinsdag 30 december vanaf 4 uur weer deel te nemen. Traditiegetrouw is er ook weer de mogelijkheid om deel te nemen aan de maaltijd. Even van tevoren reserveren. Tot zover de agenda. Nou, ik wil jullie hartelijk bedanken, René Koken en Marianne Kruiswijk. Fantastisch dat jullie hier uh, zijn. Ik zal niet zeggen waren, hè? we gaan mindful te werk. Mm. Graag gedaan. Heel graag gedaan. En uh, we bedanken de heren van de techniek, Rob Spruit en Herman Harms. Dank jullie weer voor jullie inzet. En onze volgende en tevens alweer de laatste uitzending van dit jaar is op zondag 28 december. Dit wordt een hele speciale uitzending met oliebollen en champagne en waar we terugblikken op 2008. Ook hebben we in onze uitzending een paragnost te gast die ons een tipje van de sluier doet ontwaken over 2009. Ik zou zeggen tot dan en uh, deze uitzending wordt ook nog herhaald. Elke om de zondag dus één keer live, één keer herhaling. En we hebben uh, sinds kort ook de uitzending die herhaald wordt en wel op woensdagochtend van 11 tot 12. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot 28 december. Daar gaan we nu voorlezen. De wijsheden van de Dalai Lama. Mooie citaten van een vrolijk man. Waar het verstand ophoudt. Begint de woede. En daarom is de woede een teken van zwakte. Tempels zijn niet nodig. Ingewikkelde filosofieën zijn niet nodig. Onze eigen hersenen. Onze eigen hart. Is onze tempel. Mijn filosofie is vriendelijkheid. Er is geen weg naar geluk. Geluk is de weg, de Dalai Lama. Mijn geloof is simpel, mijn geloof is goedheid. Als we echt gelukkig willen zijn, dan is er geen andere weg te nemen dan de weg van deugdzaamheid. Dit is de manier waarop geluk wordt bereikt. Een gulhart en heilzame handelingen leiden tot een grotere vrede. Geluk is niet iets kant-en-klaars, het ontstaan vanuit je eigen daden. De grootste innerlijke rust komt voort uit het ontwikkelen van liefde en compassie. We moeten ons gezichtsveld verbreden en ontdekken wat mensen in het noorden, oosten, zuiden en westen met elkaar gemeen hebben. Conflicten ontstaan op basis van verschillen.